Nathen Evers met het NOS Journaal. Drie topmensen van gehouden. Uit verroer is gebleken dat er vermoedelijk zo roekeloos is gehandeld... dat er sprake kan zijn van opzettelijke brandstichting, zegt het OM. De directeur en drie medewerkers van het bedrijf werden dinsdag van hun bed gelicht... omdat ze milieuregels zouden hebben overtreden. Afgelopen vrijdag bepaalde de rechtercommissaris dat ze dit weekend vrij moesten komen... maar vandaag zijn de directeur en twee medewerkers dus opnieuw aangehouden. De datingsite pepper.nl is gehackt. De namen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden van bijna 54.000 leden zijn online gezet. RTL, de eigenaar van de site, zegt dat buitenstaanders niet kunnen inloggen op een account. Maar leden krijgen wel het advies een ander wachtwoord te nemen. De partij van de verdreven thaise premier Taksin heeft bij de verkiezingen van vandaag vrijwel zeker de absolute meerderheid gehaald. Zittend premier Abhisit heeft zijn nederlaag erkend. Inhoudelijk staan de twee grootste partijen in Thailand redelijk dicht bij elkaar, maar de partij van Taksin heeft veel meer steun onder de armen. Zijn zus wordt de eerste vrouwelijke premier van het land.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 De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Amerikaanse wielerploeg Carmen Cervelo. In de ploegentijdrit was Carmin vier seconden sneller dan BMC. Daardoor neemt de Noor-Hushof de gele trui over van de Belg Gilbert. De Rabobell-ploeg eindigde in de ploegentijdrit op de zevende plaats op 12 seconden van Carmin. Het weer in het zuidwesten zon, in het noorden en noordoosten bewolking en kans op wat regen. Morgen opnieuw bewolking in het noorden. In de rest van het land is het zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS shot. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland. Het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid. Uw veiligheid en die van anderen in uw omgeving. Wordt de BN'er waar iedereen echt wat aan heeft.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam Den Bosch nog steeds 9 kilometer tussen Maars en Nieuwegein. Door wegwerkzaamheden omrijden via Hilversum is nog steeds verstandig. A9 ook maar richting Amstelveen voor knoop het Rotterpolderplein 2 kilometer. En de A10 ring Amsterdam Volendam richting Koenplein voor Kadule 3 kilometer door een ongeluk. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zom, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Men nu entertainment for you. Celebration tonight Celebrate Lekker zeg Daft Punk en One More Time. Inmiddels ha, hebben we telefoon. vijf kaartjes al weggegeven. En dan gaat de telefoon hier flink rond. Want de familiejongen bij jou, jongmans, die heeft uh, ook... Uh, Kaartjes gewonnen, we hebben drie kaartjes weer weggegeven aan de familie Jongmans met ja, het goede antwoord. En dus wat dan hebben we er nu nog acht, even kijken, acht weggegeven, nog twee over, dus we hebben nog... Wat zegt u? Moraal, wat zegt u? Nee. Kom, eens even, kom eens even bij de microfoon, jongen. Pak je rekenmachine erbij. Wat, wat well. wil je zeggen? Nee, we hebben net drie kaartjes weggegeven aan de buren. Ja. Ja, we hadden net een belletje in twee kaartjes weggeven. Ja. En nog een belletje. Nog... Oh, echt? Ja, voor drie kaartjes. Dus er hebben nog twee over. De twee nee. laatste... Johan, ja. laten we... Nog, nog twee de kaartjes over. Bel naar de uitzending. Wil je kans maken op die kaarten? Het enige wat je hoeft te doen is één vraag te beantwoorden. Wat zijn Bassie en Adriaan van elkaar? Bel even naar de studio 023 573 1969. Dus 023 573 1969. En maak kans op die prachtige prijzen. Welkom bij Tweede Uur Entertainment View, het is uh, 8 over 6, goedemiddag, het is zaterdag 2 juli 2011 en in de tweede uur gaan wij bellen met Popsa Henry, wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. Ook gaan wij de single draaien van Javier Colon, denk je misschien wie is nou in Gavier Colon? Javier Colon is de winnaar van The Voice of America. En we gaan ook horen wie er vandaag niet in de uitzending wouden. Dus we hadden ook een nieuw item, wat ja. het is hoor je straks. Nu eerst nieuwe muziek.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 Dat je stuurloos de, de stroom.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 kan deze clip wel herinneren van rock DJ Robbie Williams hoorde je en rock DJ ik wil even verder met het uh, volgende bericht want uh, Facebook zou rond deze tijd zijn 750ste miljoenste lid verwelkomen, dat meldt de op basis van een bron die bij het bedrijf zit het sociale netwerk is daarmee het ver uit het grootste netwerk uh, uh, sociale netwerk ter wereld de groei lijkt vooralsnog niet te stoppen dus ja drie ik... kwart miljard leden, hè? Ja, en al die, al die leden zijn ze, ze nou echt steeds up-to-date, want ik heb ook Facebook. Maar de ene keer zit ik hier wel op, de andere keer niet. Zou... Nee, dat sowieso niet. Maar je kan je zo makkelijk aanmelden, hè? Ja. Want uh, Roy, jij, Facebook, ik heb Facebook... Uh, ik heb er drie. Kijk, dat bedoel ik. Hij heeft er al drie. <laughs> en waarvoor gebruik je het allemaal? Eén uh, persoonlijk? Ja, één persoonlijk, één zakelijk en één... Uh, ja... Kijk, dat bedoel ik al. Dat is al één wassenbron. Ja, dat is gewoon eentje al. Dat, uh... En ik weet niet, zoveel mensen dat hebben gedaan of gewoon. Oh, ik ga er een van maken voor een bedrijf, voor mijn bedrijf, of dat soort dingen. Ja, en je bent ook heel veel bedrijven op Facebook bijvoorbeeld. Ja, sowieso. Dus Worden die ook meegetoond, ja, denk ik. Ja, alle, le alle leden. Gewoon drie kwart miljard, 750. Ja, 000, of 750 miljoen. En net als Facebook en uh, MySpace en... Uh, maar er komt nu een nieuwe. Er komt nu een nieuwe soort uh, Facebook uit. Namelijk van Google. Want Google heeft na ja gerucht dan eindelijk een serieus antwoord op de komst van Facebook. Google Plus moet een nieuwe sociale netwerk worden van menig bewoner op deze planeet. Facebook heeft uiteraard een grote voorsprong uh, op en het wordt van Google dan ook lastig om het sociale netwerk in te halen. Ook is het voor Facebook natuurlijk geen enorm makkelijk om succesvol ondernemen van Google Plus straks in de eigen vorm aan te gaan bieden. Oké, okay. dus een nieuwe, een nieuwe concurrent van Facebook, Google Plus, dat kan nog wel wat worden, want Google heeft een, uh, een, wel een goede naam hoor. Qua zoekmachine, ja, nou, qua telefoon. Dat, uh, dat ze dat ook weer bij hun pakket aanbieden. Je hebt natuurlijk Gmail. En dan krijg je dat ook, dat het gewoon aan elkaar wordt gekoppeld. Ja, zeker. Nou, we wachten het af. Binnenkort zou, um, gaat Google Plus in, uh, ja, in de verkoop, zeg maar. Je mag gewoon lid worden van mij. Aanstaande dinsdag kan het. Google Plus. Google Plus. Je kan het nu wel doen, maar dan moet je nog uh, dan moet je een invite krijgen, dus een uitnodiging van een of ander iemand. Dus dat kan allemaal goed. Nieuwe muziek nu, de nieuwe van LMFAO. Poppin' in the club, we light it up any hour, any hour Let the party rock Put your hands up, everybody just dance up We came to party rock, so flash your please like Mardi Gras oh. They call me Red Blue, I walk in the club with a bottle or two Shake it, spray it on body a body or two Don't walk out the party a you too, oh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 Champagne showers, champagne showers. Showers. Showers. showers Pop, pop, pop, pop. in the club We light it up, A hour, eighty hour, hour, hour Let the party ride! Hey, guess who stepped in the room? Sky blue, red full and gone Get up on the rock rum nights on noon And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit Come to my table and take a sip Open wide cause we sprayed it 56 bottles ain't paid for shit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 Pop-popping in the club, we light it up 80-hour, 80-hour Party people! Ja, www.zfmzandvoort.nl oh, en Popse Henry, nu eerst nieuwe muziek van Tim Knol. Dit is Shallow Water. Guard against extraterrestrial violence wow. But yo, we ain't on no government list We straight don't exist No names and no fingerprints Saw something strange watching back but you never quite know where the MIBs is at? Uh, and So the darkest of night on the horizon. Bright light, intercept tight. Camera zoom, on your pens doom. But then, like, boom, black suits. Feel the Room up with quick the quickness, talk with the witnesses. Hypnotizer, up, normalizer. Up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no one my bees cannot I Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, let's see the noisy cricket get wicked on you. we're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless, and my bees freezing up all black. Yes, Men in black, uh, and, and. <laughs> Like, like, like. <laughs> uh, uh, uh, uh. Let me see if you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me, come on. Let me see if you just slide with me, just slide with me, just slide with me, slide with me, slide, slide, me come slide, on. Let me see if you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me, come on, and make your neck work. Now freeze Now uh we -huh, uh -huh. uh -huh. can be about the minute uh -huh. fly Yeah, we yeah. uh -huh. uh -huh. uh -huh. can be about the minute fly Now the minute fly It won't let you remember All right, check it Let me tell you this in closing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 Met Popstar Henry. Oh, dit is helemaal Het Showbiznieuws met Popstar Henry. En jawel, het is weer tijd voor Goedenavond Henry. Ja, goedenavond allemaal. En uh, luisteraars thuis, thuis natuurlijk ook. Hoe het jullie allemaal bij af voor? Bij ons gaat het heel goed. Heel, het, is het is prima weer, we zitten in een lekkere, gezellige sfeer. Hoe gaat het bij jou? Ja, ik zeg het eigenlijk ja. We zitten uit toch wat donkermoer wolken, nog wel. We hebben we, altijd op gezond door, maar uh, het ziet er goed uit in ieder geval. Oké, okay. nou mooi. Natuurlijk vanavond, hè? En uh, de, de, de kijkers nog of, of de luisteraars nog gekeken hebben, zo moet ik het zeggen. De die de kijken, de geluisterd hebben, maar of de, de luisteraars nog gekeken hebben. Ja, de bruiloft van prins Albert en Charlène. Ik heb geen ik heb het in ieder geval niet gezien. Heb je het niet gezien? Is... Ja, we, korte oh, ja. stukjes, ja, ja. Je kan er niet omheen, maar ik heb niet echt uh, heel erg uh, serieus naar zitten kijken. Ja, we zijn in monaco natuurlijk, hè. Een monaco, moeten we zeggen. Ja, klopt. En uh, ja, dan bruid je van een prachtige jurk met erop uh, 80.000 verhoofd Ja, zo. Ja, waar, waar hebben we het over? Ik kan er niet eens eentje betalen. zo. Maar in ieder geval uh, de vader van uh, VLM, uh, Kenneth Witt, heeft de, naar, de, naar het album gebracht. En ja. uh, het wordt uh, in, de, in de buitenland wordt uh, de huwelijk vertrokken, dus. Uh, Oké. Okay. Het, wordt, uh, het wordt daar, ja, en Willem-Alexander en Ma Prinses Maximaal zijn er uiteraard natuurlijk ook aanwezig. En uh, die zitten op de tweede rij, dus uh, die kunnen het goed allemaal volgen, denk ik. Hè? Ja. En dan als je er naartoe wilt, dan kun je er nog uh, Maltin in het uh, officiële diner en bal uh, in de opera uh, Ranië. Ja. En uh, exclusief voor 500 genoten. Dus uh, okay. een uh, gigantisch uh, spe special uh, event De nou, VIP's, de bobo's in de wereld, die gaan erheen. Die zijn er 10%. Ja. Absoluut. Ja goed, en dan uh, als wij kijken op het muzikale vlak natuurlijk in de showbusiness. dan nee, ja. is natuurlijk wel opvallend dat de dijk al 30 jaar bestaat. De dijk, oké, okay. jubileum, leuk. Ja, ja, en dat is vanavond, uh, dat vier is dat feestje in uh, de Heinrich Musical in Amsterdam. Ja, oké. Okay. Dus, uh, en dan zullen je even, we ook, ja, is natuurlijk een heel veel veranderd de afgelopen uh, 30 jaar. Um, uh, platen werden cd's, cd's werden downloads, uh, jeugdsociën verdwenen, opzalen werden eigenbouwd. Uh, ja, en pas we nog 2000 televisie hadden, werden we er 100. Uh, van drie jaar doorzenders willen ontelbare. Dus. Nou, in ieder geval, de Dijk is al dan 30 jaar. Uh, de Dijk nog steeds anders de geroep, hè? Oké, okay, ja, leuk, de Dijk. Goeie bent ook. Ja, maar wel zeker. Dat ze zo lang, dat we dat toch al meedraaien. Heb je het goed gedaan? Ja. Ja, ja goed. En dan hebben we gaan het even hebben over de deelnemers van de Voice of Holland. En, uh, ik weet niet of je Jennifer Eubank nog kan herinneren. Uh, Jennifer Eubank, ja, dat is het knappe blonde meisje. Hè? <laughs> Exact, ja. Ja, ik ken alleen van uiterlijk. Ja, ik denk dat er wel graag. Ja, in september komt daar al die manieren van uit. Dus, hij wordt inderdaad via het de evenementenbureau Jan Vist wordt het uitgebracht het okay. Goede goeie zangeres, he. natuurlijk van, van heel, heel, heel, heel, heel beroemde vader natuurlijk en de, dat zingen de wat meer. He. Ja. En uh, ja, andere deelnemers zitten er ook bij, Sherry M en uh, Lenny Meijer, die hebben ook al een contact bij Koud Tegen Music. En uh, die hebben ook al een paar sing singers uit een beetje hè. Oké, okay. dat hebben we allemaal gezien met die groene van de boom natuurlijk. Hè, gisteren weer op televisie, dus uh, ik vind dat Leni Meijer het heel erg goed doet. Ja. Goed dan. Uh, we hebben het even over de Voice of Wild, dat ook over x Factor. als je dan kijkt naar Rochelle, die was zo enthousiast dat ze helemaal haar contract wat ze ondertekend heeft voor de auto's, eigenlijk helemaal niet gelezen heeft. Ja, dat las ik. Wat, wat was er nou aan de hand? Nou, eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. Het is allemaal goed gekomen. Ze uh, heeft natuurlijk gewonnen. Uh, en, en natuurlijk heeft ze haar eigen inbreng in de nummers maken. Uh, financieel zit het goed. Uh, uh, zet veel vrijheid in de keuzes wat ze gaan doen. Uh, maar ja, het is natuurlijk altijd kan om uh, dit soort dingen. Ik heb het zelf namelijk ook meegemaakt. Dat je inderdaad toch voor de keuze staat van, als je in een outshow wil komen, dan zullen je er een contact met hem ondertekenen. Ja. Onder en onder andere dingen staan van, als je in die live shows bent, dat je op het moment dat de show afgelopen is mee moet doen met een aantal evenementen wat hun uh, voorschrijven. Uh, dat zij de eerste uh, zijn die recht hebben om met jou een plaat op te nemen. En mocht je niet winnen, dan heb je de eerste jaar, of in mijn geval is het gelukkig maar drie maanden, dan mag je dus niks doen aan commerciële activiteiten die met muziek te maken hebben. Oké. Die recht heeft allemaal bij dan, en toen bij RW4, en in mijn geval was het bij RW6, maar dat vergeet heel veel mensen bij inderdaad laten te kijken. Ik heb namelijk die carrière ontzettend dagen uh, en Dat um, is bij heel veel artiesten dat inderdaad wat gebeurt, natuurlijk, hè? Ja. Ja, en bij Rochelle is dat inderdaad niet zo'n probleem zijn, want zij heeft natuurlijk gewonnen, um, uh, heel goed. Ze um, uh, is binnengekomen op de één, um, en binnen, binnen een week was al een goud en um, uh, uh, ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja, goed, hè? Ja, precies. Ja, want je hoort dan uh, en de showbusiness, wat betreft de muziek, even naar het voetbal natuurlijk. En ook showbusiness, uiteraard. Ja. Ja, Johnny Heitinga die is weer waardig uh, geworden. Ja, leuk. Voor de tweede keer, hè? Ja, hartstikke leuk. Hij heeft uh, een dochter, Jezebel. Nou, hij heeft in ieder geval een, uh, een, een zoon erbij, Lennox. Dus die werd geboren in Madrid. dus morgen om kwart voor tien. Oké. Okay. Dus, uh, Ja. Wat dat betreft, ga er maar naartoe. Johnny, jullie op de Roze Wolk. En hij is ontzettend trots. Uh, en, uh, ja, hij is natuurlijk helemaal, echt helemaal te gek, natuurlijk, hè. Ja, en we hebben natuurlijk nog uh, wat leuke dingen voor jullie. Ja. Uh, want uh, Barbie, die krijgt zijn eigen re relatie. Barbie, ja. Ik zag er ongelooflijk. Ik zag er bij um, shownieuws met haar vriend. Ja. Nou, soort zoeksoort, hè. Uh, ja, zo wil ik het niet uitdrukken, maar uh, ik snap wat je bedoelt. <laughs> Uh, dit is natuurlijk zo, het is bloot, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar ja, nou ja, een aparte persoonlijkheid. Misschien wel een leuk ideetje. Ja, absoluut. Kijk, ja, dit is natuurlijk zo van, uh, die wordt natuurlijk ook uitgebuit en gebruikt. Dus in hetzelfde, zelf natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja. En ja, over een jaar of 65 wordt die meer van Barbie. Nee, nee. In de tijd, ja. Het ja. is natuurlijk leuk. En, uh, ja, ik zeg, het wordt gewoon gebruikt. klaar. En uh, het is er is er een moeite mee. Is dat prima? Ja, tuurlijk. En ze zijn begonnen met een audi de audities voor O.O. Gerso, hè? Ja, het is ongelooflijk. Het gaat gewoon door. Het is natuurlijk een successtory. Wat we hiermee hier te maken hebben. Ja. Uh, het is een ontzettend omgein. Wat er allemaal op televisie gebeurt. Uh, het, is, het is asociaal. Het is... Uh, ik het op. Wat mensen bij het allemaal om kunnen lachen. Ja. Uh, dat dat, dat spreekt natuurlijk wel uit. Hè? O hè ja Hoe asociaal, hoe beter. Langzamerhand wel, hè? Ja, echt waar. Dus, uh, Denk jij dat het, uh, dat het nog lang zou duren, dat Oogerso? Eh... Uh, ja, goed, die vraag hebben we natuurlijk ook al eens een keer gesteld om de, de, de, de. Noem je dat? De, die, die shows allemaal met uh, talentenjachten. Ja. We uh, zijn er ook. Het is op een gegeven moment, na, na een afgelopen tijd, is toch al afgelopen. Maar het werkt nog steeds. Ja. Je ziet dat er een nieuw nieuwe show showshow erin gegoten wordt. In de vorm van. Uh, The Voice of Holland. Ja. Uh, ja. mensen kijken er toch naar. Dus het zou zomaar kunnen dat het gewoon weer ook een, een, een successtory wordt van een paar jaar. Ja, oké. Okay. Nou, we zullen zien. We wachten er eens dus even af. Ja, goed. En dan heb ik hem inderdaad nog het nieuws over Arnold Schwarzenegger. Uh, ja, dat vrouw. Mogen we zeggen over ex. Die gaat in ieder geval de ex aanvragen. Oké. Okay. Uh, ja ja hoe oude gekken zeggen ze wel eens, maar ja, als je voor een keer hoort dat hij allemaal uitgegeten heeft daar ja, in het verleden. Ehh. Zie je wel, Zerou heeft een uh, ex-kanaal gevraagd bij uh, de Hechtbak in Los Angeles. Dus, we ja, hebben nog einde, einde oefening natuurlijk voor het Zwartse Neger, hè? Neger. Ja, ja, ja. Hij ja. ziet ja. nou, er zit natuurlijk niet meer zo gespierd uit als vroeger. Ik heb een paar foto's gezien de we die op de strand komt. Het hangt een beetje, hè, nu? Ja, zo'n beetje wel, ja. Exact, ja, dus. Uh, <laughs> ik denk, hoe? ik moet ook weer gaan sporten. Ja. Ja goed jongens, dat is best een beetje voor deze week En luister thuis natuurlijk ook We krijgen naar de vakantie We krijgen natuurlijk weer de nieuwe The Voice of Holland. Ik weet niet of het straks gaat gebeuren Dus we wachten eens even af Ja, helemaal toppen We gaan je volgende week weer spreken Henry, dankjewel Zeker weten En de binnenkort in Zandvoort dan Ja, binnenkort in Zandvoort Ja, de barbecue man Komt naar Zandvoort toe ja, ja, absoluut. Je hebt van de week weer gebarbecued, las ik. Ja, ik ga ook ook even barbecue nee dat zijn leuke verhalen. Nou, Henry, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan weer. Uh, ja, als ik dan naar nou, Staphoed kom uh, op een paar uh, weken, uh, dan... Gaan we barbecueën. ja want we show barbecueën. <lacht> Showings, lijf de barbecue. Juist, helemaal goed. Henry, dank je wel. Fijn weekend. Hé, hey, fijn weekend. We was thuis voordat ik ook. Toi, toi, hè. Toy, toy, hè. Cuando se marea dolores, cuando se quema amores, cuando se a su vela, cuando se a dolores, cuando se a dolores, cuando se, a dolores, cuando se, a dolores, cuando se a su vela, cuando se Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila Esta rumba, gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre canta. Cuando se hinmala dolores, cuando se hinmala cuando se hinmala cuando se hinmala cuando se hinmala dolores, cuando se hinmala cuando se cuando se Baila, baila, baila, baila, dan ook dat ik nooit Ze in mareadoloren, wanneer ze in mareadoloren, wanneer ze in mareadoloren, wanneer se se se baila, baila, baila, Met ZFM Zon, Zee, Zandvoort En Zomerhieft ...zingen van Scouting for Girls... ...Elvis... 1. Elvis... ...ja Rudy... ...hij eh... Uh, ...de winnaars zijn bekend hè, ...van uh, de prijsvraag... ...wat was de prijsvraag ook alweer? Uh, ...wat zijn Bassie en Adriaan van elkaar? Nou ik denk Willem nee. ...nee... ...broers... Uh, ...broers hè, ...en uh, het zijn geen neven en nichten van elkaar... ...en eh... Uh, Hey, hey. Even dimmen, even dimmen Misschien luistert hij nog wel mee uh, Maar in ieder geval um, De winnaars zijn bekend Dat zijn Ilse, Jasmijn, Jeroen Hendricks Miranda en uh, voor de familie Jongmans hebben we ook drie kaartjes. En ook drie kaartjes voor de familie Niels. Dus uh, ja, hartstikke leuk. De prijzen en winnaars zijn bekend voor de tien kaartjes. Voor de theatershow van Bassie. Het Lachspectakel. Volgende week zondag. Iedereen van harte gefeliciteerd die een kaartje heeft gewonnen. Ja, wil jij ook kaartjes kan je ze kopen natuurlijk. Dat kan via www. Uh, nee, dat kan niet via een website. Bij Bruna. Dat kan bij Bruna Balken. Ja, daar, daar. Helemaal goed. Dus aan de deur voor voorverkoop zijn Nee, wat Aldo? dan? Oh, nee, De kaarten zijn 9 euro in de voorverkoop. Verkoop bij Bruna Balkenende. Grote krof 18. Aan de deur is toegang 10 euro. Aan de deur wordt niet gekocht. Aan de deur wordt niet verkocht. Oh, Volgende week zonder dus zijn de prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Veel plezier. Allemaal magies. Zo flauw, hè. Gary Rafferty nu. Dit is Baker Street. bekende Deuntje. Van Baywatch. Van Baywatch, hoor. De Baker Street. En zo eindigen we Entertainment View voor deze zaterdag. Ja. 2 juli 2011. Ja, en wie er nou niet in de uitzending wouden komen, dat waren bijvoorbeeld uh, Betty Brard, omdat ze het gewoon te druk had met haar poetsvrouwtjes. Uh, natuurlijk uh, niemand minder dan uh, Tatjana Simic. En... Patricia Pij. Patricia Pij, dat is de goeie. Dus uh, ze had het heel erg druk, daarom kon ze niet. Very Doelens, Do van uh, Goede Tijden, Slechte Tijden. Oh, die, ja. En uh, die heeft een singeltje opgenomen. Maar uh, een beetje te arrogant en moest je maar eventjes naar het management. Dat waren de twee die niet vandaag in de uitzending konden komen en wilden komen. Roy, jij, jij draait vanavond op het strand hier op Zandvoort. Ja. Veel plezier ermee. Dankjewel. Aldo, jij een hele fijne avond. Wij doen morgen zondag in Camelon. Dus uh, morgen ja. twee uur van, zijn wij weer. Uh, en bel mij even eventjes je, je hoeft niet zo te schreeuwen hoor. Hey. jongen, jongen. Nee, van 2 tot 5 zondag in Camerland. Ja. Morgen dus. En zometeen de herhaling van de Euro Breakdown. Iedereen, heel fijn weekend. En tot volgende week. Een hete zomer met CFM. Zon, zee, zandvoort. En zomerhits. Entertainment for you. Into the streets. coming You never sleep, never get tired Through urban fields and suburban life Turn it